12 uur, het NOS-journaal, Alt Megens. Goedemiddag, politieonderzoek Jennifer na Vondst Lichaam nog aan de gang. Twee mannen verdronken in Loosdrechtse plassen... en steeds meer steun voor moderner koningschap. Vanmiddag af en toe zon in het noorden, meer bewolking en kans op wat regen. Het waait flink, vooral aan de kust. De maxima komen uit op 18 graden in het noorden, 20 graden in het zuiden. Morgen dan blijft het bewolkt en regenachtig en dan wordt het nog maar 17 graden. Politieonderzoek is nog in volle gang in en rond de woning in Rotterdam. Waar vanochtend het lichaam van een meisje is gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de tienjarige Jennifer. Die sinds zaterdagavond werd vermist. Vannacht is de bewoner van de woning gearresteerd. Paul Sanders is in Rotterdam. De Borgoense Straat in Rotterdam biedt een niet alledaagse aanblik. De tram rijdt wel gewoon door. Maar de straat is afgezet met rood-wit afzetlint. En vlakbij nummer 33 staat een witte tent van de technische recherche. Binnen is er onderzoek gaande. Medewerkers van de gemeente Rotterdam komen de vuilnisbakken leeghalen in de buurt. Ook dat hoort allemaal bij technisch onderzoek wat de politie doet aan deze straat. Nou, ik wist het... Uh, gisteren kwamen ze de flyers rondbrengen. Deur aan deur in de, op de Begonse Vliet. Ja, en toen wist wel dat er een meisje vermist was? Ja, ja maar dat stond erop. Uh, meisje vermist, tien jaar. En uh, nou ja, dat, dan, dan, dat, dan schrik je eigenlijk de barsten. Ja. Eerlijk gezegd. Want het zou je kind maar zijn? En wat dacht u vanochtend toen u opstond en u zag die tent staan? Nou, ik zag het uh, op de televisie. En toen dacht ik, oh jee. En toen hoorde ik dat waarschijnlijk het kind gevonden was. Maar er werd niet bijgezegd of het levend was of uh... en, en dan word je toch nieuwsgierig. Laten we nou elkaar geen misje noemen en ja, dan ga je toch hier af en toe eens even heen, even kijken hoe of wat. Ja en voor de rest weet je niks, moet je afwachten. Kenden u de mensen die daar woonden? Nee. Nooit gezien. Nee. nee ja, zijn daar altijd mensen, altijd. Nee. Wat is het voor wij kennen de mensen elkaar die hier wonen? Nou, bepaalde groepen kennen elkaar wel. Ja, ja, dat is een ding wat zeker is. Uh, maar voor de rest, ja, ik heb eigenlijk geen klachten. Ik vind het wel allemaal dichtbij komen. Ja, want normaal zie je dat op televisie. Dan gebeurt het ergens anders ja, of in een ander land. Hij, uh... En nu gebeurt het in uw eigen straat. Ja, en nou is het... Uh, ja, Je, je, je schrikt gewoon. Op de ramen van de verschillende winkels hangen aanplakbiljetjes. Amber Alert, Vermist, Jennifer van Oostrom... En mensen wordt gevraagd om inlichtingen of in ieder geval om uit te kijken naar het meisje. Maar die oproep lijkt dus niet meer nodig te zijn. Want als technische rechercheonderzoek nu of het lichaam dat is gevonden in de Beauhoedse straat ook inderdaad van Jennifer is. Een verslag van Paul Sanders vanuit Rotterdam. Op de Loosdrechtse plassen zijn vanochtend twee mannen omgekomen. Die zaten in een roeiboot die op de plas omsloeg, mogelijk door de harde wind, de politie. Met behulp van brandweer en ook ondersteuning van een politiehelikopter in de lucht hebben wij gezocht. En ja, zijn ze tegen elfen ongeveer zijn zij uit het water gehaald. Helaas zijn de twee mannen na reanimatie overleden. Hoe oud de omgekomen mannen zijn is niet bekend. Het CDA wil dat het makkelijker wordt om uitzonderingen te maken op CAO-afspraken die voor een hele branche gelden. Volgens Tweede Kamerlid van Heijem moet er meer maatwerk worden geboden.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 klopt en iets gevraagd, maar zij hoorde niets. Heeft daar toen een melding van gemaakt bij uh, onze bewaking en de bewaking heeft dat doorgegeven aan de technische dienst. En daar is uh, deze melding niet als een prioriteit te boek gezet. Het ziekenhuis onderzoekt nog hoe dat komt. Volgens het atrium medisch centrum in Heerlen had de uh, bejaarde man een stevige ziektegeschiedenis. Een internationale rechter bij het Cambodja-tribunaal... waar de rode Khmer-leiders worden berecht, heeft ontslag genomen... omdat de Cambodjaanse regering zich veel te veel bemoeit met het proces. Michel Maas, onze correspondent. Michel, wat is er gebeurd? Nou, wat er is gebeurd? Ze wilden dat internationale tribunaal... waar nu vier kopstukken van de rode Khmer terecht staan... wilden ze uitbreiden met nog twee zaken tegen nog een aantal verdachten. Maar daar zet die Cambodjaanse regering zich tegen... De Cambodjaanse premier als eerste, die heeft gezegd over mijn lijk. Uh, vervolgens een van zijn ministers die nu heeft gezegd... van als ze daaraan beginnen bij het tribunaal... als ze dan meer mensen gaan, uh, uh, voor de rechter gaan halen... dan kunnen ze beter meteen hun koffers pakken. Ja. Nou En dat vond die rechter, die dacht van... ja, dan heeft het weinig zin dat ik hier uh, nieuwe zaken ga zitten voorbereiden. En die heeft ons van genomen. Ja. En waar, waarom zeggen ze over mijn lijk, waarom geen uitbreiding van zaken? Nou, ze vinden eigenlijk dat de vier mensen die nu terecht, zijn, dat, uh, terecht staan, dat zijn een voormalige premier, een paar voormalige ministers en uh, de tweede man uit het, uh, uh, uit het uh, Rode Kmeer, dat, uh, dat dat genoeg is. Want ze zijn gewoon bang dat er, als ze dit gaan uitbreiden, dat er te veel mensen voor de rechter gaan komen. En dat er uiteindelijk misschien zelfs uh, uh, mensen uit de huidige regering, die ook allemaal betrokken zijn geweest bij die Rode Kmeer, dat die uiteindelijk... Uh, ja, daar uh, voor de rechter zouden moeten gaan verschijnen. En dat is iets wat ze absoluut niet willen in Cambodja. Ja. En die rechter die wil dat wel eigenlijk. Die zegt ik wil de uitbreiding van het aantal zaken. Heeft hij een punt? Ja, die heeft zeker een punt. Want uh, ja, ze zeggen in een tribunaal. Er zijn uh, 1,7 miljoen mensen omgekomen gedurende die Rode Kmeer. Uh, bewind van de Rode Kmeer. En daar zijn dus heel veel misdaden begaan. En om daar vier mensen verantwoordelijk voor te houden, dat lijkt een beetje weinig. Ja. Er zijn veel meer mensen bij betrokken geweest en ze willen dat die mensen allemaal of nou ja in ieder geval een... die mensen voor de rechter komen. Heeft dit nou consequenties voor het uh, proces, het verloop daarvan, uh, Michel? Ja, het proces verloopt al heel erg langzaam en uh, het. Ja, de verdachten zijn al heel erg oud. Er is al een beetje een vrees van, uh, dat de verdachten het einde van het proces... al niet meer gaan meemaken. En als je dan ook naar dit soort situaties kijkt... Dan, ja, dan komt de vraag van... moeten we nog miljoenen euro's stoppen in een proces... dat eigenlijk gedoemd is te mislukken? En is dit nou uh, één rechter die opstapt? Uh, lopen we het risico dat er meer rechters uh, zeggen van... Uh, ik, ik, ik stop ermee, ik doe het niet meer? Ja, dat is mogelijk, want uh, er is natuurlijk nu een sfeer ontstaan waarin uh, het geloof in deze, in deze hele procesgang, het geloof in dit tribunaal, toch uh, behoorlijk wordt aangetast. Ja. Oké, okay, wij wachten met jou af hoe dit uh, zich verder ontwikkelt. Dankjewel, Michel Maas.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 Op het wk toernooi in Tokio is het voor Epke Zonderland momenteel vooral wachten. Hij moet kijken hoe de concurrentie het er op de rekstok vanaf brengt. Zonderland moet een plaats bij de beste acht hebben om door te gaan naar de finale. En zijn grote rivalen moeten nog in actie komen. We zagen jou uh, daadwerkelijk met de fingers crossed op de tribune zitten. Ja, ik heb het niet in eigen hand uh, vandaag. Dus het is echt, echt afwachten wat de, de rest gaat doen. Maar tot nu toe uh, gaat het goed. Ik sta nog steeds op de zesde plaats, dus... Um, je kwam hier naartoe en wat was het gevoel? Toch wel uh, ja, de angst? Nou ja, eigenlijk uh, na nou, gisteren was uh, het gevoel steeds beter. En uh, dat er ook uh, goede, goede oefeningen komen die er toch onder uh, blijven. Dus ja, je merkt wel, ze zijn uh, gewoon streng qua studering en dat blijven ze ook, uh, ook doen. En uh, als dat zo is, dan moeten ze ook wel een hele goede oefening neerzetten om boven mijn uh, score te komen. Want het, ja, zoals ik al zei, het zag er achter goed uit. Dus uh, ze krijgen niet zomaar cadeau. Epke Zonderland en ook Jurie van Gelder moet geduld hebben. Op de ringen staat hij derde in het tussenklassement. Ja, klopt. Uh, nog steeds derde. Uh, de ene laatste groep is nu begonnen. Uh, ja, ik, uh, nou, laten we het zo maar zeggen. Er komen nog wel een paar goede, goede turners aan. Maar Chinezen natuurlijk, Jovchef. Jovchef is geweest, oh, is ja, dus die zit eronder. Um, ja, ik ik reken nog op uh, één of twee Chinezen, Koreanen die misschien nog uh, gek uit de hoek kunnen komen. Uh, Rus, die hou ik altijd nog wel in de gaten. Dus uh, nou, om een lang verhaal kort te maken, uh, er komen nog wel een hoop turners. Maar aan de andere kant, ik weet hoe ik gisteren heb geturnd. En als ze bij iedereen uh, uh, uh, jureren zoals ze het gisteren hebben gedaan... dan, uh, dan denk ik dat ik het wel uh, uh, moet halen. De beste acht gaan door. Juri van Gelder tegen half drie. Dan hebben alle turners de kwalificatie achter de rug. En dan weten we of Sonderland en van Gelder doorgaan naar die finale. John Bakker bij de AWB. Goedemiddag, verkeersinformatie. Goedemiddag. Viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Verkeer richting Breda kan vanaf knooppunt Ridderkerk dan ook beter omrijden. Via Gorkum, over a 15 en a 27. Nog een keer de hoofdpunten. De Rotterdamse politie is nog bezig met het onderzoek... in het huis waar het lichaam van een meisje is gevonden. Voor alle waarschijnlijkheid is dat de tienjarige Jennifer... voor wie gisteren een Amber Alert is afgegeven. Op de Loosdrechtse plassen zijn vanochtend twee mannen omgekomen. Die zaten in een roeiboot die op de plassen omsloeg. Mogelijk door de harde wind. En de meeste Nederlanders steunen de monarchie... maar een groeiend aantal vindt wel dat het koningschap gemoderniseerd moet worden. Voor een volledig ceremonieel koningschap... is in de Tweede Kamer momenteel geen meerderheid. Twaalf minuten over twaalf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen terug van vakantie. Jurgen van den Berg met lunch. Moet je pjaar heen met die Amsterdam, bakfiets. Made in Holland. Delivered by TNT Express.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, eerst even primaire beleefdheid op de radio. Dank aan Frank en uh, lekker om weer terug te zijn. Uh, en uh, leuk dat u er ook bent. Aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer organiseert de NOS vanavond het Monarchie-debat. Rob Trip praat met allerlei gasten over de toekomst van ons Koningshuis. De eindredacteur van dat programma Peter Klooshuis komt er zometeen over vertellen. In het mediaforum journalisten en programmamaker Aniel Rambas en metrocolumnist Luc Koelman... En het gaat onder meer over PvdA-leider Jok Cohen... die gisteren te gast was in Buitenhof. Daar liet hij nog eens weten dat hij zich niet... aan de politieke moorders in Den Haag gaat aanpassen. Ik ga niet anders doen dan nee. ik ben. Dat, dat, dat begrijpt u. Ja, u. U zou ook niet anders willen dat nee. ik anders ging doen. anders hadden we ook niet zo'n vrolijk gesprek. Nee, dat begrijp ik. En dus maar aan de andere kant doen. kunt u ook zeggen... van ja, u kunt niet anders, maar dan... dan ik wil ook niet anders.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 We beginnen met het medianieuws van vandaag. Zeker 50 sites van de overheid zijn zo lek als een mandje. Dat onthulde geen stijl en webwereld dit weekend. Grote commotie natuurlijk in Den Haag. En dus zoeken politici naastig naar creatieve oplossingen. Aan de telefoon is Wasila Hashi van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. U wilt namelijk hackers gaan inzetten bij de overheid. Waarom? Nou, allereerst is natuurlijk duidelijk dat uh, uh, nadat die de debaken wat er is geweest... Uh, blijkt inderdaad dat ICT en de overheid niet op orde is... En als je ziet dat uh, deskundigheid van hackers... dat die eigenlijk goed gebruikt kan worden om de overheidswebsites te verbeteren... en veiliger te maken, dan, is dat, dan ligt daar natuurlijk een kans. En uh, mijn oproep is dan ook om te kijken... op welke manier we de deskundigheid van hackers kunnen inzetten. Ja, en u wilt ze dus uh, gaan inzetten bij het aanpakken van bestaande websites... maar ook bij het testen van nieuwe sites van, van de overheid. Ja, een concreet voorbeeld is om... om... Uh, hackers uh, voordat een website online gaat uh, te laten schieten op, op, op de website... om te kijken waar ze gaten zien, wat anders kan, wat beter kan. Dus uh, het is een, een slechtse voorbeeld van hoe je hackers de deskundigheid van hackers kan, kan inzetten... Ja. in het voordeel van een betere website van de overheid. Maar goed, die hackers die worden nu nog niet gebruikt door de overheid... en daar is volgens mij ook wel een verklaring voor, namelijk dat het strafbaar is. Nou, inderdaad, want daarom heb ik ook een... Uh, mijn voorstel ook richting minister Donner is redelijk open. Ik constateer dat er kennis is dat hackers die zouden kunnen delen... en waar de overheid zeg maar, profijt van kan hebben om veilige sites uh, te ontwikkelen. Uh, dat constateer ik. En tegelijkertijd kan ik geen voorbeelden of in ieder geval aangeven... hoe we die hackers kunnen gaan gebruiken. Want het is eigenlijk een beetje het gevoel van... Hè, de inbreker is aan het inbreken en ontdekt iets. En het is inderdaad op uh, strafbaar. terrein bevindt je je dan. Dus ja. ik, ik leg die balk echt bij minister Donner... en wellicht als elke minister opstelt. Ja, maar dat is wel om makkelijk. Ik bedoel, D66 propageert in feite uh, straf, straf, uh, iets wat niet mag volgens de, volgens de wet. Nee, dat, dat, dat is, ik bedoel, mijn, vraag, mijn voorstel is ook om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En uh, je, je kunt gebruik maken van die deskundigheid. En je zult het zodanig moeten inrichten dat het niet in strijd is met, met, met, met, met onze wet. Nou, waarom zouden en, die hackers het eigenlijk uh, doen? Nou, je ziet ook dat deze maand hebben, uh, de hackers, maar ook uh, de technologie, de webwereld, heeft ook uh, Lektober geïntroduceerd. Waardoor ze dus gewoon laten zien uh, welke overheidssites gewoon niet goed op orde zijn. Waar de veiligheid behoorlijk uh, tekort schiet. En uh, daarmee laten zij ook zien van, ik bedoel, die kennis hebben zij. Zij kunnen nu al heel makkelijk zien waar het aan schort. Ja. En ik denk dat er dus ook in de, in de hackerswereld wel degelijk uh, bereidheid is... om ervoor te zorgen dat de overheidswebsites op orde zijn. Want uiteindelijk hebben we het over gegevens van jou en van mij en van iedere Nederlander. Maar denkt u niet dat de criminelen veel meer betalen, die hackers? Nou ja, goed, uh, nog los van of je ervoor moet betalen of niet. Ik denk de, met het voorbeeld van Lektober uh, is de bereidheid ook getoond vanuit de hackers dat zij al heel makkelijk kennis kunnen delen. En uh, het is aan de overheid, in dit geval de ministers... om te kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren. Ja, ja. We wachten op hun reactie. Dank voor nu. Tweede Kamerlid voor D66, Vasila Hashi, was dat. Graag gedaan. De kijkcijfers van de afgelopen maand zijn weer bekendgemaakt. Opvallend daarin is dat RTL de publieke omroep op de hielen zit. In september had RTL een avondaandeel van 32,2 tegen 32,6 voor de publieke omroep. Over de afgelopen week genomen ging RTL de publieke zelfs voorbij. Het commerciële marktaandeel was 0,1% groter dan dat van de publieke omroep. Q Music Vlaanderen bestaat binnenkort 10 jaar en dat wordt gevierd met een bijzonder radio-experiment. Op de jubileumdag, dat is op 12 november, maakt Q een 10 uur durende live-show waarin alle muziek door de artiesten zelf wordt gespeeld. De eerste namen zijn vandaag bekendgemaakt en het zijn niet de minste, onder meer James Morrison, de jeugd van tegenwoordig en KTB geven Acte de présence. Een tijdschrift van kaf tot kaf lezen, dat doet bijna niemand... want sommige artikelen vind je nou eenmaal interessanter dan andere. Het Nieuw Vrouwenblad wil dat gaan voorkomen. Be The One, zoals het gaat heten, gaat de inhoud afstemmen... op de persoonlijke belangstelling van iedere lezeres. Vrouwen kunnen een online vragenlijst invullen over hun leven... en ontvangen aan de hand daarvan een van de 32 versies van het magazine. Voorlopig liggen al die versies trouwens nog niet in de winkel... maar verschijnt Be The One twee maandelijks online. Altijd al een keer willen meewerken aan een spannend voorpaginaartikel. In Engeland kan dat binnenkort. De krant The Guardian gaat openbaar maken met welke onderwerpen hun journalisten bezig zijn. En Lezers kunnen dan vervolgens via internet meedenken, tips geven of informatie uitwisselen. Aan de telefoon is Rob Wijnberg. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van NRC Next. Uh, een goed idee van The Guardian? Uh, nou, ik weet niet of, uh, of uh, Joris Luindijk er iets mee te maken heeft. Want uh, uh, het klinkt een beetje alsof het uit zijn koken komt. Hij is net bij The Guardian gaan werken. Uh, is daar is ook een blog uh, begonnen. Uh, ik, ik, ik vind het op zichzelf een, een, een heel goed idee... Ik, uh, uh, het is ook iets wat we bij NRC Next uh, uh, vaak proberen, ook uitleggen hoe artikelen tot stand komen. En uh, als uh, lezers of andere mensen waardevolle tips hebben om het, om het stuk uh, beter en uh, doorvolgder door te maken, dan zijn die natuurlijk altijd welkom. Ja, want ja, je ziet het inderdaad bij jullie. De volkshandel doet er ook af en toe, hè, dat journalisten eigenlijk een soort verantwoording afleggen over, uh, over hun werkwijze. Maar dit gaat toch nog wel wat verder. Hier, hier kunnen mensen echt uh, invloed uitoefenen op het artikel wat er uiteindelijk ontstaat. Nou ja, je moet, maar dat moet je als journalist sowieso altijd waken voor, laten we zeggen, te kijken wie er mee praat en wie de tips geeft. Dus als dat lobbygroepen zijn of andere belanghebbenden, dan moet je dat natuurlijk in de gaten houden. Onbetrouwbare informatie? Ja, precies, maar ja, dat moet je natuurlijk met uh, uh, uh, nu ook. Als je vier hoogleraren belt over iets, dan moet je ook kijken waar komt het vandaan en klopt het wat mensen zeggen enzovoort. En of ze wel echt het onderzoek hebben gedaan? Precies, <laughs> ook dat nog. Hè? Dat is ook nog een kwestie tegenwoordig. Maar uh, dat, dat, heb, dus dat, dat is gewoon een standaard uh, uh, probleem waar een journalist uh, op moet letten. Uh, dat dat nu uh, met meer mensen gebeurt, uh, uh, maakt in essentie niet zo heel, heel veel anders. Uh, eigenlijk wat je doet is gewoon uh, uh, je, de hoeveelheid bronnen die je kan aanboren aanzienlijk vergroten. En dat lijkt me wel een, een goed iets. Nou, tegelijkertijd kijkt de concurrentie natuurlijk ook mee. Die weten precies waar jij mee bezig bent. Ja, dat is al inderdaad een, een, een, een, voor, voor veel kranten of media in het algemeen een, een, een probleem. Maar dat is natuurlijk iets waar, waar lezers verder geen boodschap in hebben. Ik vind ook altijd, als het hier gaat om uh, moeten we nu wel iets brengen, want dan heeft de concurrent het, of de uh, concurrent heeft het eerder of later of weet ik veel wat. Dat vind ik altijd een beetje onzin discussies. Dus het gaat erom of het een goed stuk is en of de lezer er iets van opsteekt en wie dan de eerste is of wie ermee aan de haal gaat... dat zijn eigenlijk een beetje dilemma's van journalisten onderling. Ja, yeah, Rob, de grote vraag is natuurlijk wanneer gaat NRC Next op deze manier uh, verder. Nou, zodra we uh, um, uh, net zoveel geld hebben als The Guardian, nemen we alles over wat zij doen. <laughs> Dat is natuurlijk een <laughs> beetje appels met Maar wat we wel willen is, uh, we, we zijn nu wel bezig met een site. Uh, ik zal niet zeggen wat voor een site, want dan gaat de concurrentie mee aan. Nou. Nee, um, waar we input van lezers willen gebruiken om um, um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, fact-checking te doen. Uh, dus eigenlijk zijn we al bezig met een soort gelijk iets. Alleen uh, waarschijnlijk zal de Guardian het veel groter aanpakken dan dat wij kunnen. Goed. Uh, maar in ieder geval een goed idee. Dus dankjewel voor uh, je uh, uitleg. Rob Wijnberg, hoofdredacteur van NSC Next was dat. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Media Archief. Daarvoor gaan we terug naar 10 oktober 1984. Uh, althans, toen was de eerste uitzending van Ronflonflon... met Jacques Plafond op het toenmalige Hilversum 3 te horen. Het ontregelende radioprogramma van Wim T. Schippers... had bizarre rubrieken en sketches. Jacques Plafond sprak bijvoorbeeld iedereen aan met het Engelse you. Omdat hij geen verschil wilde maken tussen u en je. En daarnaast hanteerde het programma een eigen jaartelling. Terugkerend onderdeel was dat bekende Nederlanders... werd gevraagd naar wat ze gisteravond hebben gegeten. Zoals bijvoorbeeld Adriaan van Dis. Adriaan van Dis... Uh, wat adieu gisteravond? Een ja, waanzinnige vraag. Graag dan ook een waanzinnig antwoord. Knoflook. Knoflook? Ja, ja ik heb uh, heel veel knoflook gegeten gisteren. Maar kan uh, u even uh, normaal antwoorden op de vraag wat je gisteravond? Ik uh, was er een voorafje? Wat, wat, waar, waar bestond de hoofdmaaltijd uit? En was er sprake van een toetje? Ik heb uh, sla gegeten vooraf. Wat heel was het voor sla? Klosla? Wat zegt u? Wat was dat voor sla? Pardon. Uh, uierringen, paprika, radijs en slabladeren en dat allemaal door elkaar met heel veel knoflooksaus. Dat was de dressing, knoflooksaus. Ja, ja dat vind ik ook zo'n vies woord, gewoon eroverheen. En toen uh, vlees, entrecote, met pasta, lintjespasta. Ja. En uh, dat was het. En na afloop uh, eigenlijk geen toetje, geloof ik. Nee, ja, een kopje koffie met een heleboel kaneelbeschuitjes. Fijn. Hartelijk dank voor deze informatie. Adriaan van Dis. Ja. Laatste uitzending van Ron Vloflon was op 30 januari 1991. En dat was omdat Wim T. Schippers zich meer op zijn tv-werk wilde concentreren. Lunch met Jurgen van den Berg. Vanavond zendt NOS een debat uit over de toekomst van het Koningshuis. Rob Trip praat met onder andere Geert Mak, Daniela Hooghiemstra... en Mark van der Linden over de Oranjes... en hoe men verwacht dat Willem-Alexander zijn rol als koning zal invullen. De politiek morrelt aan de monarchie. Leden van de staten Generaal. Wat vinden kenners en opiniemakers? Houden zo of alleen linten knippen? Een discussie over de voors en tegens van het huidige koningschap. Het Monarchie-debat. Peter Klooshuizen, is hier, goedemiddag, van de NOS, eindredacteur van dit uh, debat. Goedemiddag. Waarom eigenlijk wordt dit debat gehouden? Um, uh, over het uh, Nederlands voetbalelftal wordt wel eens gezegd dat ze 16 miljoen bondcoaches hebben. Nou, dat geldt voor het Koningshuis eigenlijk ook. Over alles wat het Koningshuis doet is een mening. En of het nou gaat over hoedjes of de beschildering van de gouden koets... of over de belastingen of over hun, uh, uh, vakantiehuizen... Uh, iedereen heeft er een mening over. En die mening gaat de laatste maanden meer en meer over de vraag... of het de, de monarchie zoals die nu bestaat, moet blijven bestaan of veranderd wordt. Dus dat leidt tot, uh, tot allerlei wetsvoorstellen, ideeën van politieke partijen. En uh, morgen is uh, de begroting van algemene zaken. Dan komt het Koningshuis ook ter sprake in de Tweede Kamer. En wij dachten dat het een goed idee zou zijn... om aan de vooravond daarvan een ja. niet-politieke discussie te houden over... Het koningshuis, met, met nadruk op een niet-politieke discussie, waarom is dat dan? Nou, die politici zijn de afgelopen maanden al, al voortdurend aan het woord geweest daarover. Die komen vanaf morgen en morgen ongetwijfeld ook aan het woord. Dus dat vonden we wel mooi. En we wilden graag eens met andere mensen daarover spreken. Um, het is zo dat de NOS volgt het koningshuis eigenlijk tijdens die staatsbezoeken. Er gaan altijd verslaggevers mee. Er zijn speciale programma's om. Pas nog een prachtige serie met, met Koos Postma natuurlijk gezien. Uh, nu zetten jullie zelf iets op de agenda. Ja, kijk, wij doen, wij doen verslag van wat er zich rond het koningshuis afspeelt. En nu is er een discussie rond het Koninklijk Huis. Daar doen wij verslag van. Op een andere manier dan voor ons gebruikelijk. Kijk, Die serie 60 jaar televisie in Koningshuis was op zichzelf ook geen verslag van een evenement... maar een keuze die we zelf gemaakt hebben. Dit is ook een keuze die we zelf gemaakt hebben... op grond van journalistieke afwegingen. Ja, is het eigenlijk een taak van de NOS dan... om zo'n debat uh, te entomeren? Ja, misschien van oorsprong niet... Maar tegelijkertijd als het een taak is om verslag te doen van wat zich rond het Koninklijk Huis afspeelt en deze discussie speelt, dan kan je zeggen dat het in een brede taakopvatting wel past. Ja. Het is altijd mooi met zo'n zo uh, debat en, en zo'n programma dat daar een onderzoek aan gekoppeld is. En we hoorden dat ook al de hele dag op, op radio uh, en op teletext staat het ook. Het onderzoek wat jullie hebben gedaan onder, uh, nou ja, onder ons allemaal, wat vinden we eigenlijk van, van, uh, van, van het koningshuis? Ja. De vraag is wat we ervan vinden. Ja, nee, ja goed, dat, dat hebben we net in het nieuws gehoord. Alleen is dat, is dat ook een beetje om, om het aan te keilen... dat, dat mensen vanavond veel gaan kijken? Nou, op zichzelf is het prettig als er veel mensen gaan kijken... maar dat is niet de reden. De reden is om te kijken wat het Nederlandse volk ervan vindt. En je ziet aan de uitkomsten dat het op zichzelf interessant is. Je kunt er twee kanten op redeneren. Er is een, er is een groep die zegt dat is, er is een groeiend aantal Nederlanders... dat voor het ceremonieel koningschap is. Namelijk ongeveer een kwart. Maar er is ook een groep die zegt dat het is opvallend... dat veel politieke partijen zich over deze discussie uitlaten. Terwijl drie kwart van het Nederlandse volk vindt... dat de monarchie prima is zoals die is. Dus dat is eigenlijk een beetje tegen het volk in. Nog steeds. Nou, het volk is over het algemeen heel tevreden over de monarchie. Ja. Ja, dus al die partijen die willen dat het anders moet, uh, die, die nemen er wel een risico mee misschien. Nou ja, het is natuurlijk verder een taak van de politieke partij zelf om daar opvattingen over te, over te hebben. Alleen die lopen niet helemaal parallel met wat NELS volk vindt. Nee, nee, je ziet toch wel een verschuiving. Dat merken wij bijvoorbeeld met Stand.nl ook als het over het Koningshuis gaat, dat, dat men inderdaad wat kritischer wordt dan, dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ja, dat merken wij ook, ja. Ja, blijkt ook uit dit onderzoek. Ja. Hoe, gaat, hoe wordt het programma opgezet vanavond? Wat, wat kunnen we verwachten? Uh, we zitten in een, uh, een gebouw in Utrecht, de Universiteit van Utrecht... centraal gelegen in het land. Rob Trip staat daar tussen uh, uh, een, in ieder geval tien mensen... die meedebatteren plus publiek. En Rob, uh, ja, die, die volgt de bal, die laat zoveel mogelijk de bal, het, uh, de bal het werk doen. Maar die tien mensen, wie zijn dat? Vond? Je hebt ze al genoemd. Hè? Ja, drie heb ik er genoemd, maar dat, dat zijn mensen met een mening over het Koningshuis. Klopt, ja. En daar zitten uh, monogisten tussen, er zitten republikeinen tussen... er zitten mensen voor het ceremonie Koningschap... er zitten ook mensen die een andere genuanceerde opvatting hebben. Er zijn mensen die een mening hebben over het Koningshuis... daar de afgelopen maanden of jaren blijk van hebben gegeven... en die dat vanavond nog een keer gaan doen. En krijgen de kijkers nog kans om hun mening te geven? Uh, niet in het programma, maar uh, ze mogen thuis meedoen en ze mogen twitteren en ze mogen uh, wat dan ook doen, maar niet in het programma zelf. Nee, ze mogen tegen de televisie praten. Maar goed, dat onderzoek is natuurlijk... Voor ze een hebben hun mening ons, al gegeven, ja. Ze is, is daarmee afgedekt natuurlijk. Um, nou is dit, dit aan de vooravond inderdaad van het debat dat morgen in die Tweede Kamer plaatsvindt. Er zijn natuurlijk vaker belangrijke onderwerpen. Is dit iets wat de NOS vaker gaat doen? Nou, kijk, de NOS doet natuurlijk eigenlijk al sinds jaren dag politieke debatten. Dat zullen we, dat zullen we zonder enige twijfel blijven doen. In verkiezingen, Prinsesdag. Uh, dit, dit is een toevoeging, uh, wellicht. Nee, maar het het over, dit, over dit soort onderwerpen, belangrijke dat onderwerpen. Zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. We zitten midden in een economische crisis. Er zal ongetwijfeld ook nog een hoop gebeuren. Griekenland had gekund bijvoorbeeld. Nou, Ik denk dat wij op de radio voldoende bijvoorbeeld debatteren over het onderwerp bij de NOS. Ja. En weliswaar niet meteen groots opgezet, maar dat kan ook in het klein. Ja. Maar goed, dat gebeurt over het Koningshuis ook natuurlijk. En daar wordt dan wel zo'n avond aan gewijd. Maar dat komt omdat het Koningshuis natuurlijk toch een aparte taak is die de NOS heeft. Goed, we gaan het vanavond zien vanaf 9 uur Nederland 2: het monarchiedebat. Dus Peter Klooshuis, dank je wel. Graag gedaan. Zometeen het uh, Mediaforum, dat doen we vandaag met uh, Aniel Randas en met Luc Koelman. Eerst is hier nu Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal Dexia-bestuursvoorzitter Mariani zegt dat het niet zijn schuld is... dat zijn bank voor de tweede keer in drie jaar is genationaliseerd. Mariani verwijt zichzelf en zijn bank alleen naïviteit, zegt hij. Volgens de topman zijn er te makkelijk verzoeken... van Europese regeringen geaccepteerd. Die vroegen Dexia om de grote hoeveelheden van de Griekse staatsschuld... die de bank aanhoudt, niet te verkopen. Op de Loosdrechtse plassen zijn vanochtend twee mannen omgekomen. Ze zaten in een roeiboot die op de plas omsloeg, mogelijk door de harde wind... Na een zoektocht met onder meer een helikopter... konden ze door duikteams van de brandweer uit het water worden gehaald. Er is nog geprobeerd de twee mannen te reanimeren, maar te vergeefs. En een gevangene die vorige week ontsnapte uit de koepelgevangenis in Breda... blijkt zich urenlang schuil te hebben gehouden op de zolder... van een nietsvermoedend echtpaar. Stel hoorde gekraak op zolder. Toen de man ging kijken, kwam hij oog in oog te staan... met de ontsnapte gevangene. Die rende direct de trap af en vluchtte naar buiten. En hij is nog altijd spoorloos. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag over eerst de bewolking, maar in het westen komen af en toe opklaringen voor... en ook het zuiden ziet zo nu en dan de zon. In het noorden valt af en toe regen, al is het op dit moment op de meeste plaatsen droog. De temperaturen liggen relatief hoog, met maxima van 18 graden in Friesland... en mogelijk 20 in Oost-Brabant en Limburg. De wind waait stevig uit het westen, boven land matig tot vrij krachtig... en aan zee krachtig tot hard windkracht 6 of 7. Komende avond, en nacht, is het bewolkt en wordt de neerslag wat meer buiig van karakter. Vooral het noorden moet hier rekening mee houden. Het wordt geen frisse nacht met temperaturen uiteenlopend van 12 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Morgen dinsdag is het ook bewolkt en regenachtig weer met maximaal van 15 graden op de wadden en 19 in het zuiden. En ook morgen blijft het stevig waaien. AWB Verkeersinformatie viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder, 10 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger eh, geschaard. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Breda kan vanaf knooppunt Ridderkerk dan nog beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Dit is Radio 1. Lunch het Mediaforum. Vraag met uh, Luc Koelman, die is columnist bij Metro en journalist en programmamaker Anil Ramdas is er ook. Welkom allebei. Hoi. Even met het laatste beginnen net. Uh, Peter Klooshuis hier de eindredacteur van het monarchiedebat dat vanavond wordt uitgezonden door de NOS. Anil, uh, denk je dat we daar vuurwerk kunnen verwachten? Nee, dat denk ik haast niet. Het is een, een, een gevestigd instituut en dat zal voorlopig niet veranderen en dat, we, dat moeten we ook zo laten. Ik bedoel, het zijn... Maar het, is, het zijn onze ambassadeurs in de wereld en uh, daar heb je wat aan. Meestal wordt er alleen maar gesproken over de kostenkant van het kost zoveel, enzovoorts. Maar ze, wat ze maatschappelijk allemaal betekenen... en met bedrijven die achter hen aangaan wanneer ze bezoeken afleggen... dat weten wij niet te verdisconteren in centen. Nee. Jij bent wel, het moet gewoon blijven, vind jij ook. Wat mij betreft moet het blijven, ja. ja. Want ze hebben een onderzoek gedaan. En hoe is Dan zie je toch wel een verschuiving. Ik bedoel, het is nog steeds een meerderheid die vindt dat, die, dat het Koningshuis moet blijven zoals het is. Maar uh, je ziet wel een verschuiving dat, het, dat, het, dat, het, dat mensen wat kritischer worden. Zeggen, maar, nou, lintjes knippen is ook wel alleen. alleen is wel goed. Nou, ik denk als je mensen vraagt naar de reden van die verschuiving... Vind ik denk dat ze alleen maar met een financiële reden aankomen. Want het is hartstikke duur. Terwijl een president. Misschien wel veel duurder. Ja. Dus, ja, ik, ik ja, weet niet of die reden. Dat Ja, waarschijnlijk ja. wel. Dus uh, ik geloof niet dat de financiële kwestie nou echt een heel belangrijke kwestie is. Het wordt wel steeds door de, door de PVV en zo op de agenda gezet. Maar ja, ik geloof niet dat het zo belangrijk is. Nou ja, goed, je ziet meer partijen. de PVDA is er ook gekomen met een plan om, uh, om, om toch daar wat, wat, wat af te knabbelen. Dus. Ja, klopt. Ja, politici vinden het blijkbaar niet leuk dat het Koningshuis zich toch nog, nog met allerlei dingen bemoeit of zo. Ja, ja, vooral bij de formatiegesprekken zie je dat. Hè? Dus dat ze ja. vinden dat het, uh, het Koningshuis wat onvoorspelbaar kan zijn. Zoals bij de laatste formatiebespreking. Dat ja. uh, kwam als een verrassing. Maar ik denk dat de politici dat op de koop toe moeten nemen. Als je tegelijkertijd wil dat Maximaal microkredieten doet en dat Willem-Alexander uh, met water over de hele wereld bezig is, dan moet je dit uh, maar skateren. If it ain't broken, don't fix it, zeggen de Engelsen geloof ik. Hè, op zo'n moment ja. uh, Dan even naar de directeur van de NS nog even, Ingrid Thijssen. Die vindt dat haar bedrijf de afgelopen tijd toch behoorlijk in het hemd is gezet... vanwege die plaszakzaak. Ja. Mooi woord trouwens. Ja. Uh, ze vindt de storm van kritiek die opzak onterecht. Luc, uh, heeft zij een punt of niet? Want het nee. dat was nog een plan dat nog maar in de kinderschoenen stond. Nee, veel maar een punt. Kijk, de NS, dat is, dat is een bedrijf met een enorme grote afdeling... publiciteit en marketing. Er werken tientallen mensen, misschien wel honderden. Allemaal uh, hele kundige, professionele mensen. En je weet gewoon dat als je het woord plaszak laat vallen... Hè, ook al is het maar een heel klein uh, ballonnetje... Ja, dan gaat, dat, dan gaat dat helemaal mis. En dat weet je gewoon. En dan moet je niet huilie-huilie uh, uh, doen, zoals ze dat <laughs> tegenwoordig heet. Maar het zou ook kunnen zijn, bedacht ik me. dat het een soort afleidingsmanoeuvre is. Hè? Dat de NS dacht: van, uh, we gaan die plaszak uh, die gaan we in de media dumpen. Dan gaat het niet over bladeren. En dan op gaat het niet over bladeren. Nee. En dan over een paar weken, als de wielen weer vierkant zijn. dan heeft de media geen zin meer om daarover te berichten. Ja. Maar nee, hè. Om kort te gaan, ze moeten niet zeuren. Maar Niel is het ook een beetje... Want als er iets met de NS is, dan vinden we het ook altijd leuk om daar lekker op af te geven. Ja, ik vind kunnen over de, de treinen. Dat vind ik een mensenrecht. En uh, geluk, ja. gelukkig hebben we dat. En zo'n plaszakzaakje zaak, laat je toch niet lopen. Dat is toch te hilarisch voor woorden. Ja. Maar inderdaad, je zou kunnen denken aan een ongelooflijke slimme... <laughs> samenswering-stheorie-achtige ja. afleidingsmanoeuvre. Maar uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja, Zoals... Je hebt het weer, je hebt de trein. ze zijn hele fijne onderwerp. Onderweg, hè, ja, om over te iedereen heeft er ervaring mee, iedereen ja, is precies. deskundig. Dus ja. we ongeveer praten ongeveer over voetbal, of over het trainen. Ja. Dat ja. kunnen we allemaal. Uh, bij veel borreltafels gaat het tegenwoordig ook over Job Cohen, de PvdA-leider. Hij was gisteren te gast bij Buitenhof. Uh, reageerde daar onder meer op de kritiek van Lilian, Lilian Ploemen. Uh, vooraf melde Buitenhof uh, over die uitzending. Job Cohen komt vanmiddag met een toelichting op zijn nieuwe visie... op de toekomst van de Partij Partij van de Arbeid. Dus uh, Om daar even mee te beginnen, heb jij die gehoord? Ja, ik heb het uh, gehoord en ik, ik vond uh, Job Cohen, om uh, um, uh, even vooruit te lopen op je vraag, ik vond hem uh, heel sterk. Ik vond hem uh, de, de, de buitengewoon betrokken en hij wilde een punt maken. Maar kijk, die visie kwam niet hè, zoals men, uh, ja. dat was een beetje te groot uh, uh, uh, aangedikt. Want uh, hij, Cohen is helemaal niet de man van de grote visies en een geweldige horizon. Maar hij heeft wat hij wilde zeggen, die punten heeft hij kunnen maken. Hè, die, die Donner, uh, de, de, de, de ideologische veren die terug moeten de sociaal-democratie... en dat, dat bracht hij met een bevlogenheid... Uh, die ik lang niet meer bij hem gezien heb. Is het jou duidelijk, Luke, waar de PvdA nu heen wil? Want dat was toch een beetje de bedoeling, dat hij dat nee, daar nee, zou kunnen enige wat ik Cohen hoorde zeggen was gewoon van... Uh, ik ben Job Cohen en ik doe het op mijn manier, politiek bedrijven... en ik ben niet van plan dat te veranderen. Vond ik heel duidelijk uh, gecommuniceerd... Maar verder kon ik niet echt iets nieuws in, uh, in uh, ontdekken. Maar ik vond ook dat hij het goed deed. Maar ik vond eigenlijk van, hij had er gewoon niet moeten gaan zitten. Want ja, nu hebben wij het weer over Job Cohen. Hè, en over het, het uh, wat was hij ook weer? Het, het konijn van de... Ja, maar hè? dat, dat poedel. Oh, oh de poedel. Sorry, poedel. P kijk nu wat hij al konijn genoemd. <laughs> of de plaszak, weet ik veel. Maar, hè. Dus iedereen heeft het er weer over. En dan denk ik heel vaak van, als je Geert Wilders ziet... bijvoorbeeld uh, de tijden van Anders Breivik... Nou, die stond gewoon helemaal niemand te worden. Ja. Misschien twee keer een tweet, twee keer 140 tekens en de rest. En het waaide over. Ja, maar en dan hè. denk je van: als Job Gohend dat nou gedaan zou hebben, misschien waaide het dan ook een klein beetje over. In ieder geval dat er weer rust in de tent komt. Want de PvdA is toch nou een partij die helemaal. Ja, in paniek is. Dat gevoel heb ik heel sterk, hoor. Arniel is goed Nee, nee ik denk dat, uh, dat Job Cohen zich dat niet kan Kijk, uh, Die man is een, een democraat in hart en nieren. Er is inderdaad tumult in de partij. Als hij nu gewoon wegblijft, dan kun je hopen dat het zelf overgaat. Maar er is een heel ondemocratische manier van omgaan met, met je eigen partij. Hij heeft uh, eigenlijk zichzelf weer gepositioneerd dankzij zijn optreden. En gelukkig is het een goed optreden geweest. Want als dit ook nog slecht zou zijn gegaan, dan, dan was het inderdaad... Ja. Het was een risico. L uh, la ik, laat, ik, laten we even een klein stukje van het debat, 30 seconden. En de Partij van de Arbeid nee, dat is we, altijd een partij dus... geweest... die heeft gezegd, die bestaanszekerheid, daar staan ja, wij voor. Maar ik kan Als dus je concluderen. het zelf kan. Dan moeten anderen daarbij helpen. En het sociale kan... element, dat blijft daar een enorm belangrijk element in. Maar ik kan concluderen dat u eigenlijk de Partij van de Arbeid... weer naar de, sociale naar de sociaal sociaaldemocratische roots wil terugbrengen. Ja. Is dat wat u wil? Ja, en wil terugbrengen. Dat is, en, kijk, wat, maar daar wat... is de SP toch eigenlijk al voor? Ja, wat, maar goed. Dat, ik vind dat de SP moet ook zelf weten wat ze daarin doen. Wat ik wil, is wel met de, met de, met de blik naar de 21e eeuw gaan staan. Ja, Cohen, dus gisteren in Buitenhof. De afgelopen tijd is er veel over hem te doen geweest. Op een gegeven moment kwam het nieuwtje dat, uh, dat zijn campagne-team werd uitgebreid met, uh, met twee mensen. Was dat hier al te zien, Aniel? Ja, ik, ik denk niet dat uh, Cohen zo werkelijk go goed luistert naar, naar voorlichters en mensen in zijn team. Ik denk dat hij hier vooral bewezen heeft dat als hij gewoon zijn eigen gang gaat, zijn eigen stijl uh, uh, erop nahoudt, dat hij er veel beter vanaf komt dan wanneer Aaldo maar al die gestrijdige adviesjes van reclame mensen gaat aanhoren. Dat moet hij vooral niet doen. Maar... Nou ja, het probleem van de PvdA is volgens mij ook helemaal niet Cohen. Het probleem van de PvdA is dat ze het imago hebben van een, van een regentenpartij en uh, van salonsocialisten. Dat is hoe de gemeenschap... Nederlander tegen ze aankijkt. Ik wil de SP die gaan als een speer en dat is slecht bij met de PvdA, dat ligt niet aan, aan Cohen. Dat, dat, er is gewoon een hele geschiedenis, gaat eraan vooraf. Het, het zit gewoon in die partij, zeg Het zit jij. bijna in die partij, ja. ja, dus dat duurt gewoon echt... Een, ja, misschien wel tien jaar of dat, het weer ooit ja, structureel goed komt, denk ik. Even over de rol van Peter van Inge, de interviewer. Want daar was op, met name op de sociale media nog wel wat kritiek over. Uh, Bouke van Schermenburg bijvoorbeeld, zelf politiek verslaggever... natuurlijk jarenlang geweest in Den Haag, zegt: jammer dat van Inge de interviewer is. Uh, en Job zegt niet veel over richting en van Inge luistert niet... Dat klopt. Ja. Ja. Kijk, maar het is wel... Dat is Peter van Ingens. Hè. Ik, ik, ik ken hem al heel lang. En dit is zijn manier van interviewen. Hij, heeft een beetje de, hij heeft creëert een beetje een smoezelig sfeertje... van, van, van zuigen en jij ja. en ik onder elkaar. Terwijl hij heel goed weet dat de camera's erop staan. En dat, hij, dat Cohen hier geen uh, mededelingen zal doen... over ik ambieer de positie uh, uh, in de uh, uh, Raad van State... Oh, oh, Bizar gewoon. Ja. Maar het, het heeft natuurlijk wel iets charmants. Kijk, Twan Huis bijvoorbeeld, die is een hele strenge, zakelijke, afstandelijke man en maakt mensen vaak heel zenuwachtig. Peter van Inge stelt in die zin gerust. Je kunt makkelijker met hem praten. Ja. Ik denk dat Cohen hier juist geluk heeft gehad. dat hij Peter van Inge tegenover is. Ja. Gustaf Bessoms, die, die was dan wel weer kritisch op Cohen. Die schreef, je kon gewoon horen welke zinnetjes er waren ingestudeerd en door Cohen nu werden opgezegd. Gewoon niet sterk. Was je dat met hem eens? Nee, dat ben ik niet met hem eens. Ik vind het ook een beetje heel makkelijk. Het is toch een beetje die kritiek die, uh, die Cohen altijd krijgt. En ik, ja, dan heb ik eerder het gevoel dat die kwestie dat niet wist wat hij moest twitteren of schrijven en dan maar weer dan een beetje recycled. Het is ja, het is een bekende kritiek, ik geloof het er niet. Uh -huh. Nou gaat hij bij uh, Buitenhof zitten, Cohen. Dat is natuurlijk een, ja, een prachtig programma. Zeker als dan Van Ingen er zit, in dit geval zeg jij. Uh, maar ja, uh, laten we zeggen, we zijn achterban. Die kijken niet helemaal denk ik, naar, uh, naar Buitenhof. Nou, maar de mensen die zich in die partij roeren... die kijken beslist wel. En daar heeft hij het vooral tegen gehad. Kijk, de achterban van de Partij van de Arbeid is een hele ingewikkelde. We weten het zo langzaam niet meer wie die achterban is. Ik bedoel, zijn het nou de Henk en Ingrid, Of zijn het nou... Uh, he, wie zijn ze nou? Dat weten we niet. Maar... Maar hij had daar een boodschap. En hij had daar een duidelijke uh, herpositionering, zoals ik net zei. En, dat, en die, dat, die groep die zich roert, die kijkt ongelooflijk naar buiten. Dus het was een prachtig podium. Ja. Goed, dan nog even dat andere onderwerp. We hebben het net al even met, met NRC Next, hoofdredacteur Rob Bijnberg, over gehad. De Britse Grand The Guardian komt met een nieuw experiment. Dagelijks gaan ze daar een aantal nieuwsonderwerpen uh, ja, online zetten, waarmee uh, ook gewoon mensen, uh, gewoon wij, gewoon gewone mensen ja. aan, de, aan de slag kunnen. Uh, Luc, is dat een, een leuk idee? Ja, dat is een goed idee, maar het, is al, het wordt al vaker gedaan. Hè? Het, het heet gewoon crowdsourcing. Crowd ja. is de massa, sourcing is outsourcen. En bijvoorbeeld wat Geen Stijl en Webwereld nu doen... met al die gemeentewebsites die lek zijn... dat ze ook gewoon eigenlijk vragen aan je lezers van... oké, okay, schrijf ons dus wat uh, gemeentesites toe met lekken... dan brengen wij dat in de media. Dus, dus het wordt al veel vaker gedaan. En ik vind het wel een, een goed initiatief. Ik denk niet dat het overal uh, hanteerbaar is. Ik bedoel, als ik een een eerste versie van de column online zetten. En dan mensen vragen van, nou, hebben jullie nog leuke ideeën? Dat <lacht> lijkt me dan minder uh, werkzaam en wat ik ook wel als een probleem zie, dat is van ja, als je tips krijgt hè, van, van lezers, je weet niet welke tip veel waard is en welke tip ja. gewoon onzin is. Dus dan moet je allemaal gaan checken. Ja. Uh, maar goed, checken. Dan, daarvan zijn Wijnberg net terecht volgens mij. Dat, daar heb je natuurlijk in de journalistiek altijd mee te maken. Ik bedoel, als jij gewoon zelf een verhaal schrijft, en je hebt gebruikt daar bronnen voor, moet je toch ook controleren of dat allemaal waar is. Ja, ja, bronnen maar, die je kent vaak, hè? Ja, kijk, het probleem is burgerjournalistiek is iets heel gevaarlijks. Uh, aan de ene kant kun je daar die grote tip krijgen die je anders nooit zou hebben gekregen. Aan de andere kant moet je ze allemaal kapot checken. Het is voor een journalist bijna niet te doen. Ja. Om de, om de, kijk, mensen zijn aandachtzoekers en uh, iedereen wil wel een sensationeel verhaal uh, opsturen en dan ben je uren bezig om dat uit te pluizen. Nee, ik vind uh, dat uh, journalistiek moet gewoon uh, een vak blijven en dat moeten wij beslist blijven doen. Ja. Uh, jij zei zo net, wij gewone mensen. Je bent journalist verdorie. En, ja, nee, uh, en zo moet je je ook gedragen. Ik, ik graag hem ja. ook graag als gewoon mens. <laughs> nee, ja. maar, maar goed, het, het is toch wel zo. Je kunt op die manier wel wat, wat losmaken bij de mensen. als Doris Luijendijk, want die zit nu bij The Guardian. He, begrepen. Die, die schrijft dat het echt een spannend experiment The Guardian is opening up its newslist. So you can help us make news. Ja, nee, het is ook, volgens mij is het best wel een instrument wat je kunt gebruiken. Maar het is ook een instrument wat soms niet werkt en soms wel. En zo zoals ik al zei, met, met de webwereld en, en geen stijl op dit moment, met die daar werkt toch fantastisch dat crowdsourcen. Dat is gewoon een schoolverbeeld. Anders, anders zou het helemaal niet weten, al die gemeentelekken. Ja, bovendien, kijk, het is, er is eigenlijk niet zoveel nieuws... want mensen die werkelijk iets te weten komen... en werkelijk iets te vertellen hebben, klokkenluiders, et cetera, et cetera... die weten hun weg altijd al te vinden naar de krant. En, uh, en elke telefoonnummer is aanwezig en je wordt zo doorgebonden. Ja, langs... ja. Bedoel... En aan de andere kant, is is bij, bij Wikileaks hebben we natuurlijk gezien... dat het uiteindelijk allemaal best ook een beetje meeviel, toch? Wat, daar, wat daaruit naar voren kwam. Ja, toen hebben kranten inderdaad lezers aan het werk gezet. Hebben uh, jullie nog iets gelezen wat wij... Hebben Gemist ja. en daar, daar hebben we inderdaad helemaal niks meer, uh, niks meer over gehoord. Het zijn ook nog steeds bezig misschien. Ja, zo kunnen. Maar ik kan me ook <laughs> voorstellen dat de krant heel erg moeite doen om een soort community op te bouwen. Een lezers vast te houden. En dat als je een keer uh, journalist X uh, een tip hebt gegeven en denkt van nou, daar, dan zet je minder snel je abonnement op van een krant. Dat zal ook kan je een, een beetje Zeg Ik werk ook voor de Volkskrant. <laughs> ja, ik heb uh, gewoon die man van Volkskrant hebben een keer getipt, heeft je mij te danken. Hè. Je kunt het hele verhaal houden inderdaad. Ah. feestjes. Aniel, ah, NRC is van plan om uh, straks bij het, na de verhuizing, willen ze een soort van uh, café ernaast hebben? Peter van der Meers, de wil ook dat daar dan gewoon vergaderd wordt. Dat als je in het café zit met je kop koffie... dan kan je gewoon eigenlijk op de ruit tikken van... Uh, doe daar nog even wat aan. Ja, dat... nee, ik, ik, die openheid nee, vind ik. Nee, ik denk niet dat dat een geweldig goed idee is. Want je bent al met collega's bezig te brainstormen... over een onderwerp dat nog een beetje opkomt. En uh, dat is helemaal nog niet gereip. Dat is pas gereip wanneer die af is. En in dat proces wil je niet dat iedereen zich ermee bemoeit. Want uh, nee, je moet, je moet, zulke dingen moet je gewoon rustig in je studeerkamer doen... in een afgesloten cel... met een kunstlicht en luchtlicht. <laughs> en transparantie is leuk, maar het kan ook te ver gaan. Ja, het is een beetje journalistiek alcoholisme, vind ik. ik uh, <laughs> nee. Oh, ja. ja, dan kun je ook het nws vernaal uh, vanuit de de gaan uitzenden. Ik weet niet, je kunt natuurlijk van alles alles uh, bedenken. Ja. Maar goed. Ja. goed. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Aniel Ramdas en Luc Koelman. Zometeen beginnen we aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Tobias Huisman uit uh, Utrecht. En uh, hier is een liedje van de Radio 1-CD van deze week. Een uh, Nederlands-Belgisch project. Gardu Noor zijn al een tijd bezig. Er is dus nu een nieuw album van ze uit, dat heet Lily White Soul. En daarvan dit liedje, More Than Madly. I think I need a little space. surround. Dus deze week de Radio 1 CD van het album More Than Madly. In de studio is Tobias Huisman, hij is 21 jaar en komt uit Utrecht en gaat meedoen aan de nationale Nieuwsquiz. Welkom, Tobias. Um, Studie Wiskunde, doe jij. Klopt. Wat wil je daar uiteindelijk mee gaan doen eigenlijk? ben ik nog niet helemaal over uit. Ik denk dat ik hem maalse statistiek ga doen, maar wat daarna weet ik nog niet. Helemaal. Statistiek, dat zijn al die cijfertjes. Ja. Waarom vind je die cijfers zo leuk eigenlijk? Alles is cijfers tegenwoordig. Dus je kan er zo'n beetje alles mee. Je kan er... Als je wiskunde studeert, kan je bij banken gaan werken, verzekeringsmaatschappij. Onderwijs natuurlijk, ja. onderzoek. Achter die cijfers zitten hele verhalen. Precies. Ja. En de mensen die daar niet het gevoel voor hebben, die denken ja, het zijn maar cijfers, wat is dat allemaal saai. Maar het is eigenlijk heel interessant natuurlijk. Als je het snapt. Ja. Um, het gaat eigenlijk in deze quiz ook om cijfers. Dat is mooi. Ja, sowieso 300 euro die er aan de finish liggen. Als je de hoogste score haalt deze week. Maar goed, jij moet in ieder geval de eerste score neerzetten. Dus dat is ook wel weer een cijfer. Laten we gewoon beginnen. We kijken wel waar het schip stand. komt hij België heeft de Dexia-bank genationaliseerd. Dat heeft de première termen vannacht om vier uur bekendgemaakt op een persconferentie. Zoals gezegd verzekert de staat nu met een 100% aandeelouderschap van Dexia-bank België de continuïteit van deze bank. Voor 6.000 euro per persoon, per Belg, staan ze garant voor Dexia. Ja, het hele de Nationale, nationale Nieuwsquiz. Pardon. Ah, ja, nou ja, goed, dat kan. Uh, het hele weekend is het teken van uh, Dexia. <laughs> uh, hoeveel heeft de Belgische staat betaald voor Dexia? Dat uh, is de eerste vraag. 4 miljard. Dat is goed. Veel miljard euro. Met dit bedrag wordt de Belgische regering de enige aandeelhouder in de genationaliseerde bankverzekeraar. Volgens premier Leterme kunnen spaarders en klanten nu voor 200% gerust zijn. Vraag 2. Het Franse deel van Dexia komt zo goed als zeker in handen van Franse banken. De slechte leningen van Dexia gaan in een zogenoemde bad bank... België neemt van de 90 miljard euro garanties 60,5% voor zijn rekening. En dat is omgerekend 54 miljard euro. Welk land staat voor het kleinste deel, zo'n 3% garant? Uh, Luxemburg. Is goed, Frankrijk draagt 36,5% van de garantstelling bij en Luxemburg 3% dus. Vraag 3. In 2004 kwam Dexia ook al in de problemen... vanwege misleidende reclames van een bepaalde financiële constructie. Mensen zouden hun winst kunnen verdriedubbelen. Over welke constructie hebben we het hier? Hoe werd dat genoemd toen? Piramideconstructie, Ik zou het niet weten. Nee, dat is niet goed. Legio lease. Zeg je niks? Zeg maar niks. Via dat legio lease leende particuliere beleggers in de jaren negentig geld van Dexia... en die bank belegde dit geld vervolgens in aandelen. Maar omdat de koersen eind jaren negentig ineens instortten... was de opbrengst niet voldoende om de gemaakte schulden af te betalen. Er zijn een hoop mensen het schip ingegaan... maar ik geloof dat er wel een soort regeling uiteindelijk is gekomen. We gaan naar vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou ja, in eerste instantie uh, ja, de moeilijkheid uh, had ik zelf uh, drie tiende hoger uh, ja, ge gehoopt. Uh, daar ging ik eigenlijk voor... Ja, dan kom je toch op een hele andere score uit, op vijf en 4. Dat is, uh, ja, dan zit je vlak achter de, de twee beste Japanners, uh, weet ik aan mijn hoofd nu. Uh, Epke Zonderland. Ja, dat is goed. Hij uh, heeft op het WK-turn in Tokio teleurstellend gepresteerd op de eerste kwalificatiedag. Um, vraag 5: maar er was nog meer humor op het WK-turn. Uh, na de teleurstellende prestaties van de Nederlandse turners, uit de bondscoach nogal wat kritiek op die turners. Uit welk land komt deze bondscoach? Uh, Japan. Dat is goed, de vraag is of ze hem konden verstaan. Maar toch, hij was wel behoorlijk boos. Deze Sadao Hamada uit de vooral kritiek op Turner, Jeffrey Wammes. En hij vroeg zich af of hij niet uh, misschien eens wat anders moet gaan doen. Of hij wel de juiste mentaliteit heeft uh, om een Olympiër te zijn. Hamada is sinds oktober vorig jaar coach van het WK-team. Hij verving Bram van Bokhoven. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier veel mensen dragen mijn dochter. Drie. Alles wat je nodig hebt is liefde. Stop. Uh, is het Paul McCartney? Hoezo? Die is getrouwd. Deze week. Oh. Ik hoop dat er. dat drie keer echt scheepsrecht is. Dat zou de dus volgende aanwijzing zijn geweest. En yesterday stapte ik opnieuw in het huwelijksbootje. Het Is goed? Yes. Paul McCartney, ja. Uh, over die maandag nog even. Uh, nee, dat werd helemaal niet genoemd trouwens. Veel mensen dragen mijn dochter. Dat heeft te maken die met zijn dochter. Maar... Ja, zijn dochter is kledingontwerpster. Ah, ja. Dus uh, ja, all you need is love. Dat is natuurlijk alles wat je nodig hebt is liefde. En yesterday ging hij voor de derde keer het huwelijksbootje in. Ja. Dat kan. Hij zal er wel weer een liedje over maken, denk ik. Uh, Paul McCartney is goed. Dan kom je op uh, 7. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. De PvdA blokkeert terecht de benoeming van Donner bij de Raad van State. In de naam van Piet Hen Donner wordt uh, veel genoemd... voor de invloedrijke baan van vicevoorzitter van die Raad van State. Maar PvdA-partijleider Job Cohen is van plan... om die benoeming van de CDA-minister te dwarsbomen. Want, zegt hij, een slager moet niet zijn eigen vlees keuren. U kunt straks uh, vanaf half twee reageren op onze stelling. Die luidt dus de PvdA blokkeert terecht de benoeming van Donner... bij de Raad van State. Wat zeg ik? Vanaf half twee. De lijnen staan nu al wagenwijd open. Dus bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stamp.nl. Als u twittert, doe dat dan met hekje Stampunt. Tobias denkt ook, ja, schiet nou maar op, want uh, ik wil gewoon snel aan die tweede ronde beginnen. Ging goed. Ja. Factor is 7, uh, We gaan kijken uh, wat het uiteindelijk wordt, want we gaan met die factor 7 vermenigvuldigen. En dat is voor een wiskundige een, een peulenschilletje. Um, we gaan kijken hoe ver het uh, komt. Hier komen de 90 seconden. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Dan gaan wij door naar de volgende vraag. Komt-ie. De nationale nieuwsbeest. In welke Nederlandse stad is een XTC-fabriek ontdekt? Dat is goed. Waarvan hebben studenten van de TU Delft dit weekend een brug gebouwd? Uh, uh, Bierkratten. Dat is goed. In welk land werd gisteren gestemd voor de nieuwe presidentskandidaat voor de Socialistische Partij? Frankrijk. Is goed. Wie is dit weekend voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 geworden? Uh, Sebastian Vettel. Dat is goed. Het wegpompen van olie uit een schip voor de kust van welk land is mislukt? Nieuw Zeeland. Dat is goed. Wie heeft gisteren de training van het Nederlands elftal overgeslagen vanwege een enkel blessure? Pas. Uh, han... Galit Boularoes. Waar was dit weekend een grootschalige brandoefening? Schiphol. Dat is goed, Schiphol Tunnel staat hier. Sony Pictures wil het leven van wie verfilmen? Steve Jobs. Dat is goed, welke beroemde klokkentoren staat een halve meter uit het lood? De Big Ben. Dat is goed, wie heeft dit jaar de Sonja Barend Award gewonnen? Twanhuis. is goed, in welk museum is het schilderij de intocht van Napoleon onthuld? Pas. Het Amsterdam Museum. De Chinese president wil hereniging met welk eiland? Taiwan. Dat is goed, voor welke zanger was er dit weekend in Londen een herdenkingsconcert? Wat? Michael Jackson. In welke Amerikaanse staat worden de komende drie maanden 11.000 gevangenen verhuisd? Wat? Dat is Californië. In wat voor gebouw kunnen mensen eind deze maand de film Life of Brian van Monty Python bekijken? Is goed. Welk museum heeft gisteren weer een, voor langere tijd de deuren gesloten? Stedelijk museum. Is goed. In welk land heeft premier Donald Tusk de parlementsverkiezingen gewonnen? Polen. Is goed. De burgemeester van Doetinchem zat gisteren een half uur vast in wat? Een auto. In een lift. Welke zangeres wordt vanwege haar nieuwe videoclip beschuldigd van plagiaat? Uh, was dat Beyoncé? Het was Beyoncé, inderdaad. Dus die tellen we er ook nog bij, want die zat in de klap. Uh, dat waren er veertien, maar goed, maar liefst. Veertien uh, keer zeven is. Als het goed is... Uh 98. Ja, daar ben je ook al voor geslaagd. Keurig, 98 punten. Daar kan de rest van de week uh, kunnen de kandidaten hun tanden op stuk bijten. Want dat is een, een prima start. Uh, als dit stand houdt, dan spreken we elkaar vrijdag weer. Want dan mag ik ook nog 300 euro uitdelen. Maar nu doe je het met het gewone prijzenpakket. Dat krijg je nu mee naar huis. Twee katen voor beeld en geluid. De lunchradio, uh, de mok van dit programma. En, en die broodrommel zit hier ook nog bij, Esther? Ja, dat ik een nog mee. Ga je mee naar college nemen. Uh, hartelijk dank en uh, goede reis terug naar de prachtige stad Utrecht. Dank u wel. Wij melden ons zometeen om uh, kwart over één weer. En dan gaat het over de week van de opvoeding, want die is het deze week. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.